In Londen komt deze week een zeer zeldzaam boek onder de hamer. Een eerste druk van On the Origin of Species van Darwin. Volgens Veilinghuis Christie's heeft het boek zo'n 40 jaar op het toilet gelegen van een huis in Oxford. De eigenaren hadden het destijds voor een habbekrats gekocht van een antiquair. Het boek verscheen in 1859 in een eerste druk van zo'n 1250 exemplaren. Hierin legde Darwin de basis voor de moderne evolutieleer. Het zeldzame boek wordt morgen geveild, precies 150 jaar nadat On the Origin of Species werd gepubliceerd. Christie's verwacht dat het zo'n 60.000 pond gaat opbrengen, bijna 67.000 euro. In Urk wordt morgen een stille tocht gehouden voor Dirk Post. De tocht is georganiseerd door vrienden van de jongen van 14... en begint om 5 uur middags bij de oude basisschool van Dirk. De jongen werd afgelopen woensdag doodgevonden in een bos bij Urk. Drie jongens van 12, 13 en 15 jaar zijn aangehouden... omdat ze mogelijk betrokken waren bij zijn dood. Ze kenden het slachtoffer. Het condolianceregister op de website van de gemeente Urk... is inmiddels door honderden mensen getekend. Wetenschappers hebben ver onder de zeespiegel meer dan 17.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn onder meer weekdieren, krabben, zeesterren en kwallen, soms met de omvang van een walvis. Ze leven in het donker op een diepte van 200 meter tot ruim een kilometer onder de oppervlakte. Dat meldt de Census of Marine Life, een internationaal onderzoeksproject van 10 jaar dat volgend jaar wordt afgesloten. De onderzoekers hebben ontdekt dat sommige dieren een soort verlichting hebben om hun weg in het donker te vinden of om hun prooi te lokken. De wetenschappers werken onder meer met camera's aan kabels, onderzeeboten en sonartechnologie. Het weer, buien trekken over het land en soms zijn er flinke windstoten. Aan de kust staat een harde zuidwestenwind. Overdag gaat het flink regenen en aan zee en in Limburg waait het hard. Middagtemperatuur rond 12 graden.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 said that you planned it But we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times. But remember this Been on this path of life for so long, we love to a thousand miles. Sometimes troll and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 to do bro.